12 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Belgische en Nederlandse kamerleden laten zich bijpraten over de fira. SNS Reaal wil mogelijk leningen niet terugbetalen en de PVDA wil af van de 500 euro biljetten. Het is op de meeste plaatsen droog, er zijn zonnige perioden. Het wordt vanmiddag 5 of 6 graden. Tegen de avond gaat het regenen en hard waaien... en morgen is het dan volop herfst met veel wind en regen... en het wordt behoorlijk zacht, ongeveer 10 graden. In Brussel wordt op dit moment de hoorzitting gehouden... over de problemen met de Vira. Nederlandse en Belgische parlementariërs... krijgen daar samen tekst en uitleg over de problemen. En ze praten met de top van de Nederlandse en Belgische spoorwegen... want er moet antwoord komen... komt het nog goed met die peperdure hoge snelheidstrein? Gwenter Horst, volgt die hoorzitting in Brussel. Wie zijn er allemaal aan het woord geweest, Ben? Nou, de topmannen van de Nederlandse NS en de Belgische NMBS... die kregen als eerste het woord. Ze hebben eigenlijk alle twee een analyse gegeven... van wat er de laatste weken is gebeurd. De dienstregeling van de Viera begon, nou ja, zoals bekend, in december. En sindsdien is het natuurlijk een chaos. Luister maar even mee naar wat de topman van de NMBS daarover zei. Wij zijn niet tevreden, wij zijn niet gelukkig... Een uh, goede vriend en collega Bert Meerstad heeft dat ook al aangegeven. En het is duidelijk dat qua tonaliteit en qua inhoud en qua partnership... we duidelijk samen in dezelfde richting kijken. Betere oplossingen voor de reizigers, dat moet onze eerste prioriteit zijn. Ja, dit is ongeveer uh, de sfeer, veel excuses van de topmannen. Ze spelen elkaar absoluut uh, geen zwarte pieten toe... maar noemen elkaar uh, goede vriend zoals je hoorde... En uh, ze stellen alle twee heel duidelijk de reiscentrale. Die moet zo snel mogelijk weer optimaal bediend worden op het spoor tussen uh, Nederland en België. Maar hebben zij ook concrete beloftes gedaan? Uh, dat, is al, dat blijft nog een beetje uh, vaag. Kijk, deze week komt er een oplossing. Dat, uh, dat is de reiziger beloofd. Uh, maar dat is een korte termijn oplossing. En dat zal een verbinding zijn tussen Nederland en België. Maar of, dat, uh, of die verbinding in Nederland start, uh, start in Amsterdam of in Den Haag... dat is nog allemaal helemaal niet bekend. Het zal in ieder geval geen directe verbinding zijn. En dat heeft ook te maken met de capaciteit op het spoor. Uh, dus die... Belofte die wordt in ieder geval nu gedaan. Uh, later deze week hopen we daar meer van te uh, horen. En voor de lange termijn uh, wordt key, bij de NS wordt er op dit moment heel hard gewerkt om uh, de technische problemen van de vira op te lossen. Uh, maar dat kan, zoals de, de NS-topman uh, zei, nog wel maanden duren. En uh, uh, voordat dat ding dan weer technisch in orde is... Uh, moet die nog aan alle kanten getest worden... omdat er geen enkel risico met de veiligheid genomen kan worden. Uh, dat is ongeveer uh, nu de stand van zaken. Dus die Vira, die rijdt de komende maanden nog niet. Maar er komt wel op korte termijn een verbinding. Maar wat die precies zal zijn, dat blijft dus nog even gissen. Dankjewel, Gwente Horst in Brussel. SNS Reaal wil mogelijke leningen niet helemaal of helemaal niet terugbetalen om uit problemen te komen. Want het gaat niet zo best met SNS. Het bedrijf zinspeelde vandaag op die constructie in een persbericht. Achtergestelde leningen gaat het dan over. En ja, zowel professionele beleggers als particulieren hebben van dat soort leningen uitstaan bij SNS Reaal. Jaap Koelewijn is hoogleraar economie aan de Universiteit Nijrode. Goedemiddag. Goedemiddag. Die achtergestelde leningen, kunt u eens uitleggen, hoe werkt dat eigenlijk? Nou, een achtergestelde obligatie is een obligatie die zeg maar tussen de aandelen en normale obligaties en spaargelden in zit. Mocht nou een financiële instelling of welk bedrijf er ook in de problemen komen... en er ontstaat een situatie van verliezementen of grote verliezen, komen eerst de aanhouders aan de beurt. Als je door ja hele kapitaal heen bent, dan is de volgende ronde het achtergestelde vermogen. En daar wordt dan op afgeboekt. En dat betekent dus dat je deel gaat nemen in het verlies als obligatiehouder. Ja, en SNS houdt dat als, als optie eh, om uit de problemen te komen. Is dat handig? Ja, ik vind het wel. De houders van achterstelde obligaties hebben de afgelopen jaren... een extra rentevergoeding gekregen voor het risico van een faillissement van SNS. Het was van het voorbijzij bekend. Ze wisten ook al jarenlang dat er problemen zaten in de vastgoedportefeuille En in een dergelijk scenario past dat geen die bereid waren een stuk van het risico te lopen... ...het dan ook maar echt moeten gaan lopen. Want het is een, een legale regeling. Het mag, hè? Je mag het zo regelen. Het is, het is een voorkomen normale constructie... ...die uh, in Nederland al, al nou, ik wil niet zeggen eeuwenlang, maar al heel lang gebruikelijk is. Uh, het staat ook klippenklaar in de voorwaarden. En dus als belegger had je dat kunnen weten. Enige uitzondering zou ik willen maken voor de participatiebewijzen... ...die zijn heel, op hele grote schaal bij de particulieren verkocht... En, daar vraag ik me af of nou heel goed en heel duidelijk is verteld wat de risico's waren. Maar de houders en achterstelde obligaties, die wisten precies waar ze aan toe waren. Ja, dus, dus er kan nog wel wat getouw terechtkomen als het allemaal doorgaat. Ja, want je kunt uh, die, die houders van achterstelde obligaties niet dwingen om hun verlies te nemen. Die kunnen ook zeggen, nou, laat dan de zaak maar failliet gaan en dan uh, komen andere crediteuren ook aan de beurt. Het probleem is natuurlijk wel als je daadwerkelijk uh, zou overgaan tot het... ...invoeren van, het, van de noodregeling... ...het interventiewet door de Nederlandse bank... Uh, dan, ...dan kan het spelletje zo gespeeld worden... ...dat de en achterstelde obligaties... ...nog minder terugkrijgen. Dus dit is een staaltje ouderwetse koelhandel... ...van ja, we weten dat er een probleem is... ...en ieder gaat voor zich proberen dat probleem... Ja, ...naar het bordje van een ander te schuiven... ...maar het eind van de rit... ...zal toch betaald moeten worden... ...en niemand heeft belang bij het laten omvallen van, uh, van SNS. Nee, nou is natuurlijk altijd een variant mogelijk... van de staat gaat SNS redden. Maar ja, nou met die achtergestelde obligaties en zo... kun je dat tegen elkaar wegstrepen? Dat, uh, ja. Wat denkt u daarover? Nou ja, zo simpel ligt het helaas niet. Kijk, de staat heeft nu uh, ongeveer 700 miljoen euro... in SNS zit als steun. Nou, het is duidelijk dat de SNS dat niet op de korte termijn... kan terugbetalen. Uh, de staat kan dus... Kiezen. Nou ja, maar dan confronteren wij, dan zetten wij die daarom in aandelen of achterstelde obligaties. Dat kan. En, of, en dan kun je een volgende afgaan en andere partijen vragen wat ze bij willen betalen. Nou, je kunt nieuwe aandelen uitgeven. En dat scenario wordt nu dus heel nadrukkelijk overwogen. Waarbij je dus zegt, nou, we halen nieuwe aandeelhouders binnenboord? Maar die moeten dus mee gaan delen in de toekomstige winst. Dat betekent dus dat de zittende aandeelhouders een heel fors verlies leiden. Want die zien hun toekomstig belang verwateren. En in het kader van zo'n saneringsronde kun je ook aan de houders van afgestelde obligaties vragen... om een stuk van hun aan obligaties of af te boeken of om te zetten in aandelen. Ja, dat zou wel voor het eerst zijn, hè? Het voor het eerst? Ja. Het is, uh, nou ja, voor de fijnproevers onder ons in 1983... hebben we bijvoorbeeld de uh, uh, houders van pandbrieven van Tilburgse Hypotheekbank... ook een stuk hmm. verlies moeten incasseren. Maar eigenlijk is in bijna alle gevallen in Nederland uh, zijn... De houders van obligaties buiten schot gebleven... in ieder geval bij de grote problemen bij Fortis, ABN, AMRO, ING. Maar nu zou je dus voor het eerst zien... dat de houders van achterstelde obligaties inderdaad uh, medeboot gaan. Toch een interessante ontwikkeling. Jaap Koelewijn, dank u wel voor de uitleg. Hoogleraar Economie aan de Universiteit Nijenrode. Uh, de, PVV. de PVV roept mensen op die het oneens zijn... met de koopkrachtmaatregelen van het kabinet... om te gaan bellen met premier Rutte in het torentje. En op de website van de PVV staat het algemene telefoonnummer... van het ministerie van Algemene Zaken. En dat moet je dan maar bellen. Geert Wilders uh, wil dat mensen met premier Rutte bellen... om te eisen dat maatregelen worden aangepast... of maatregelen worden teruggedraaid. En de Rijksvoorlichtingsdienst heeft nog niet... op die actie van de PVV gereageerd. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het kabinet voelt zich niet aangesproken door kritiek van FNV-voorzitter Ton Heert. Heert zegt in de Volkskrant dat het kabinet het overleg met de sociale partners frustreert. Minister Blok zou eerst gezegd hebben dat hij met de vakbeweging over versoepeling van de hypotheekregels wilde praten. Maar volgens Heert kwam Blok daar later van terug. Minister Blok wijst die kritiek van de hand. Dat kan niet kloppen. want Ik heb weliswaar niet met hem, maar wel met andere bestuurders van FNV overlegd. Um, uh, ik ga met de Eerste Kamer in overleg over, over wat ik je die brief laat zien. Uh, het kost wel geld en we hebben op dit moment geen geld. Tegelijkertijd doen we echt wel een, een, een, een hoop andere zaken. We hebben direct geld vrijgemaakt voor starters op de woningmarkt bij het aantreden van de regering. We hebben direct geld vrijgemaakt voor mensen die met een restschuld op hun woning zitten, zodat ze de rente daarover kunnen blijven aftrekken. We Ervoor zorgt dat mensen met een nationale hypotheekgarantie... die mee kunnen nemen bij verhuizing. Dus het is niet zo dat we stilzitten. Niet zo dat we stilzitten, zei Stef Blok. En ook zijn collega Lodewijk Asje van Sociale Zaken... Eh, zegt dat er voortdurend overleg is tussen het kabinet en de vakbeweging. Maar soms moet het kabinet besluiten nemen... waar niet iedereen eh, blij mee is, zegt Asje. De Partij van de Arbeid wil af van het 500-euro-biljet. Volgens Kamerlid Nijboer maken vooral criminelen gebruik van dat 500-euro-biljet. Spaars trouwens, we zien het eigenlijk nooit. Het wordt nauwelijks door consumenten gebruikt. In Zuid-Amerika wordt bij drugsdeals niet met de dollar... maar uh, met zo'n biljet afgerekend, zegt uh, Nijboer van de PvdA. En hij wil dat Nederland het voorbeeld volgt van andere landen... waar biljetten met een hoge waarde uit de roulatie zijn gehaald... op advies van misdaadbestrijdingsorganisaties. In andere landen, bijvoorbeeld in Canada, hebben ze duizend dollar budget op advies van de misdaad- en criminaliteitsbestrijdingsorganisaties afgeschaft. In Amerika is het grootste biljet honderd dollar. Ja, en wij hebben 500 euro en het dreigt, dat budget dreigt de internationale drugsvaluta te worden. En dat moeten we niet willen. Opnieuw hebben de autoriteiten in Peking een alarm afgegeven... vanwege de enorme smog in de stad. Op een enkele dag na is de luchtkwaliteit in de hoofdstad van China al wekenlang slecht. Uit metingen blijkt dat de hoeveelheid fijnstof in de lucht gevaarlijke uh, hoeveelheden aanneemt. En dat merkte ook NOS-correspondent Karen S-huis. Tegen BTW weten in zijn we toen met een paar andere fanatiekelingen toch een rondje gaan rennen. kilometer of acht. Maar uh, na een paar kilometer sloegen de mondkapjes van die andere mensen al helemaal bruin uit... Ik voel me inderdaad nog altijd niet heel erg fit. Het is een beetje alsof je hoofd vol wat zit. In de komende dagen wordt er geen verbetering verwacht. Vanwege die smoke in Peking wordt kinderen en ouderen geadviseerd om binnen te blijven. En sportclubs in Peking mogen niet buiten trainen. Sport! Dat sluit mooi aan. wielrenner Grisha Nierman heeft bekend dat hij EPO heeft gebruikt in de tijd dat hij voor de Rabobank reed. En dat gebeurde volgens Nierman in de jaren 2000 tot 2003. Gio Lippens, uh, Nierman heeft nog veel langer voor die Rabo uh, gereden. Heeft hij later niks meer gebruikt? Hij zegt van niet, en uh, ja, dat moeten we dan voorlopig maar even aannemen... dat kan hij dan wel gaan verklaren voor die commissie zorgdrager. Maar hij bekende in ieder geval uh, het gebruik van EPO in de jaren 2000 uh, tot 2003. En als je kijkt naar zijn uitslagenlijst... Ja, dan is het wel opvallend dat hij juist in die jaren redelijk goed presteerde... in de grote ronde 1999, net voor 2000. 33ste in de ronde van Spanje. 24ste in de ronde van Frankrijk in 2000. Dan kijk ik naar 2002, dan werd hij 22ste in de Giro. En in 2003, 28ste in de Tour de France. Nou ja, dat zijn redelijk goede prestaties. En daarna zie je die prestatielijn langzaam afzakken. Maar je zou ook kunnen zeggen, omdat het is... omdat je zich steeds meer is gaan toeleggen... op het knechten voor eerst Michael Bogert... en later voor Robert Geesink. Ja, die bekentenissen van Nierman... passen die nou een beetje in de, de, de, de bekentenissen... van Nelissen en Lots. Ze sluiten daar volledig op aan hoor. Uh, ik denk dat het verhaal zo langzamerhand wel, uh, wel helder wordt. Uh, het verhaal van Nierman, wat ik zei, trouwe knechten in die ploeg, komt inderdaad wel overeen met uh, de verhalen van, uh, van Lots, Nelissen, uh, Thomas Dekker niet te vergeten. Uh, punt is dus alleen dat de argumentatie, de achterliggende uh, gedachten van die renners, uh, in alle gevallen anders blijken wat ze hebben verteld tegenover de media, uh, over hun uh, epogebruik in die tijd. Ja, bij iedereen ligt dat anders en Nierman heeft er verder niks over verteld. Hij moet nu...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 Rode jc speler Malky wordt niet geschorst na zijn rode kaart... in een duel met ADO Den Haag. De Syrische spits zou een trappende beweging hebben gemaakt. En uh, ja, de scheidsrechter gaf na afloop al toe dat hij fout zat. De rode kaart is geseponeerd. Dus Malki kan gewoon meespelen in de thuiswedstrijd tegen Heracles. Dan gaan we naar de AWB. John Bakker... Met uh, files op de A28 van het Amersfoort naar Zwolle bij het harde 2 kilometer. Daar staat een auto in brand. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. En door een spoedreparatie op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem bij Hoenderlo. 4 kilometer en 2 afgesloten rijstroken. 13 over 12 hoofdpunten van het nieuws. Belgische en Nederlandse Kamerleden worden in Brussel bijgepraat over de problemen met de Vira. SNS Reaal wil mogelijke leningen niet terugbetalen... En het kabinet zegt dat er wel degelijk met de vakbeweging wordt overlegd. De FNV had geklaagd van niet. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCFV met lunch. Meneer, die mega-order waar we al maanden aan werken, die is er juist gecanceld.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 Goedemiddag allemaal, we willen zo meteen even met Filip Vreders... want er is nieuws over de slimste mens. In het mediaforum, programmamaker Katrien Keil... en trouwhoofdredacteur Willem Schoon... het gaat onder meer over president Obama. Die vindt dat de Republikeinen wil erg luisteren... naar de rechtse tv's en de Fox. Bij Fox zit het niet zo met zijn kritiek. Hoe meer kritiek Obama levert op Fox... hoe meer mensen naar ons kijken, zegt boegbeeld Bill O'Reilly. Het maakt niet veel zin om the White House... te to continue om to FNC te every want elke keer dat doen... meer mensen kijken. Obviously, president Obama doesn't like wat we do hier doen... But his strategy is exposing Fox News to more people all over the world. We beginnen aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. En de eerste die aan de bak moet is Robin Niemands Verdriet. Die komt uit Tiel. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medienieuws. Goed nieuws dus voor de liefhebbers van dit programma. Goedenavond en welkom bij de grote finale van De Slimste Mens. De laatste uitzending van dit jaar. Hier en nu wordt bepaald wie zich De Slimste Mens van 2012 mag noemen. Ja, primeurtje uit eigen huis, want de slimste mens komt terug op tv. De tv-quiz met daarin bekende Nederlanders komt aankomende zomer en komende winter op tv. De presentator blijft dezelfde als die van afgelopen zomer, namelijk Filip Frederiks. En die is nu aan de telefoon. Philip, goeiemiddag. Goeiedag, Jorgen. Het was een ongekend succes afgelopen zomer, hè? Uh, en dat smaakte dus naar meer kennelijk. Ja, ja. Ja, god ja. Als iets uh, een, een, een succes is, dan wil <laughs> je er wel mee doorgaan. Ja. Ja. En dat, uh, dat is bij de NCRV zo, dat is bij de producent zo, uh, Sky High TV. En dat is bij ons zo. Bij ons, dat ben ik dan, en, uh, en Maarten van Rossum, hè, de jury. Hij is jury, voorzitter, lid, uh, commentator, et cetera. Ja. En uh, uh, twee keer zoveel afleveringen als afgelopen zomer? Absoluut. We doen dus van de zomer weer dertig uh, afleveringen, dus dat is... Uh, uh, zes weken achter elkaar, 6 x 5, alleen op werkdagen. En uh, vervolgens, dus dat wordt de slimste mens dan van 2013. En dan maken we een uh, volgende serie van 30 uitzendingen in de winter. En dat wordt dan, um, uiteindelijk de finale is dan in 2014. Dus dat wordt dan de slimste mens van 2014. Ja. Nou is het programma, het loopt al jaren in België, groot succes daar. Het is eerder geprobeerd in Nederland, dat ging minder goed. Jullie hebben wel succes, hoe verklaar je dat? Ja, ik denk dat het met de, met, met de zender en met de doelgroep te maken heeft. Het wordt uitgezonden op, op Nederland 2. Het is een programma dat. Nou ja, je hoeft er niet voor heel heftig hebben doorgestuurd, maar je moet wel, gestudeerd. Maar je moet wel een beetje algemene ontwikkeling hebben. En je moet het vooral tactisch weten te spelen. Dus het is een, een spelletje wat, wat misschien wat veel eisender is. En dan zit je misschien beter bij Nederland 2 dan, dan elders, zal ik maar zeggen. Nou ja. Um, ja, jij hebt er ook Lol in. Ja, ja, ik heb er absoluut lol in. En het is ontzettend leuk om met, uh, met Maarten van om dat, uh, dat samen te doen. Ja. Is het al bekend wie er, uh, ja. wie er als bekende Nederlanders mee gaan doen? Geen flauw vermoeden. <lacht> <lacht> ik geloof dat we nu eigenlijk het pas uh, net besloten hebben dat het allemaal gaat gebeuren. En nu moet het productieteam aan het werk ja, om, uh, om kandidaat te vinden. Ja. Vanaf komende zomer te zien op Nederland 2 weer. Uh, dankjewel dat je even naar de telefoon kwam. Filip Frederiks. Um, eens even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, natuurlijk, uh, kom alsjeblieft niet naar ons land. Het regent er vaak en er is te weinig werk. In Groot-Brittannië overweegt de overheid om zo'n advertentiecampagne te lanceren. En dat willen ze dan doen in Bulgarije en in Roemenië. De bedoeling is om zo potentiële immigranten uit die landen te ontmoedigen. Volgens de Britse krant The Guardian is dit een van de manieren... die de regering heeft bedacht om Oost-Europese gelukzoekers af te schrikken. Er waren van het weekend berichten dat Matthijs van Nieuwkerk was gestopt met de presentatie van het wetenschapsprogramma De Wereld Leert Door. Afgelopen week was hij alleen op maandag te zien. De rest van de week nam Diederik Jekel de honneurs waar. Maar van Nieuwkerk zegt dat hij nog steeds zeer betrokken is bij het programma en het ook blijft presenteren. Volgens hem was het van meet af aan de bedoeling om het met meerdere mensen te doen. Matthijs geeft wel toe dat hij het extra werk een tikkeltje heeft onderschat. Het is geen rocket science, eerlijk is eerlijk, maar het is wel veel. En het is in, bij sommige onderwerpen, die best wel ingewikkeld zijn, nanotechnologie bijvoorbeeld, ja. is het dresseren van zo'n wetenschapper die ook niet gewend is aan televisie, in twaalf minuten. De dressuur daarvan, ja, die duurt soms uren op een dag. Dat is helemaal niet erg, want dat is ook het leuke van televisie maken. Alleen wij kwamen er wel al snel achter dat het soms niet samen gaat op een dag. Dan gaat ja. het een ten koste van het ander. Matthijs van Nieuwkijk reageerde vanochtend bij Giel Beelen op 3FM. Afkloppen Vrijdag is er een screentest gedaan met een nog anonieme vrouwelijke presentator. Waar Matthijs van Nieuwkerk zeer tevreden over is, heeft hij gezegd... als de VARA met haar akkoord gaat, dan zal de wereld Leerdoor door voortaan... door drie presentatoren worden gedaan. Karin de Groot verlaat per 1 februari de KRO. Na 17 jaar bij deze omroep te hebben gewerkt. De presentatrice gaat zich bezighouden met haar eigen bedrijf... Karin de Groot Training en Coaching. Volgens de Groot besloot ze om weg te gaan bij de KRO... toen bekend werd dat de programma Goudmijn zou stoppen... Karin de Groot presenteerde in het verleden onder meer spoorloos en ongelooflijke verhalen. Vanaf begin april kunt u op Radio 1 luisteren naar een nieuw hoorspel, De Spin geheten. Het is een 70-delig hoorspel over de IRT-affaire. Justitie wilde begin jaren 90 een drugsnetwerk oprollen en infiltreerde daarom in dat netwerk. En door interne ruzie viel dat onderzoek uiteindelijk uiteen. Een parlementaire enquête was vernietigend over de opsporingsmethode. Radiomaker Jeroen Stoutes, uh, de schrijver van dit hoorspel. En hier in de studio is ook een van de acteurs, Sander en Hartog. Hartelijk welkom hey, allebei. Hallo. Jeroen, ik begin even bij jou. Hoe kwam je op het idee om hier een hoorspel over te maken? Over die IRT-affaire? Nou, ik heb al een keer eerder een, een lange serie gemaakt over de jaren 70. Over de criminele geschiedenis in, in Amsterdam de opkomst van de hasch. En nou ja, dit leek me eigenlijk wel een mooi vervolg. Ook omdat, uh, ja, het is zo'n soort raar drama... Hè. De, de, de, een aantal rechercheurs die in het diepste geheim met iets bezig zijn... waar anderen niks van, van mogen weten. Dat is een soort klassiek misdaadverhaal... Ja, tot mijn verbazing is dit nog nooit uh, gedramatiseerd in Nederland. Veel intriges natuurlijk ook in dat hele verhaal. Ja, nou, waar het mij vooral om gaat... Is, is, is, is niet zozeer wat er in die tijd is gebeurd... maar vooral ook waarom het zo is gebeurd. Het gaat vooral om de tijd van de jaren negentig. Want het is natuurlijk heel erg raar. Je had het net over interne problemen. Uh, dat hele IRT dat is opgezet door de korps van Amsterdam, Utrecht en Haarlem. En op een gegeven moment wilde Amsterdam eruit stappen. En de anderen waren zo boos... Dat, uh, dat, ja, dat werd een openbare ruzie tussen de verschillende korpsen. En ja, vooral dat is gewoon te bizar voor woorden... dat die korpsen zo boos waren op elkaar... hun eigen belang van hun eigen korps belangrijker vonden... dan het algemene belang, het opsporen van de, van de misdadigers. Ja, dat is natuurlijk gewoon bizar dat dat belangrijker werd. Uh, ja. ja. Om, om een beetje te horen hoe het gaat klinken... hebben we een fragmentje uit de openingsscène. Even luisteren. Ik had liever thuis gezeten hm? Bij best op de bank. Avondje niks. Jij nee, krijgt nog avondjes genoeg. <laughs> ja, makkelijk lullen, hè? Niemand die op jou wacht. Dank je. Ja, het is toch zo? Hé, hey, er komt wat. Dan zal je hem hebben. Wat? Hè? Hey? Wat? Een Nee! Ah! Oh. TED! Ja, dit was dus de liquidatie van Tijmen Verhavels die het verhaal heet. Dat is een beetje geïnspireerd op, op Klaas Bruinsma. Dus je zit er eigenlijk, er zitten twee agenten te wachten. Ze hebben een bijna te pakken en daar hop. Ineens is die weg? Ja, ja. Want dat was natuurlijk ook onderdeel van die hele zaak. Dat uh, de politie wist soms van, van allerlei kooktransporten die door, maar die lieten dan expres doorgaan om uiteindelijk uh, nog een grotere groep uh, mensen te aan te houden. Nou ja, het idee was dus om de top van de georganiseerde misdaad uh, op te rollen. Ze wilden niet de kleine mannetjes uh -huh. pakken. Uh, dus vandaar dat ze. Iemand hebben laten groeien, een informant hebben laten groeien. Dus vanuit de, dat woord groeinformant, als je dat nog kan, kan herinneren. Dus die moest, ja, die moest stijgen naar, naar die top. En dat was natuurlijk ook het rare dat ineens was die, was die top weg. Die, die bestond niet meer. Ja, ja wat, wat toen? Sander, nou, jij, dan... jij doet mee in de spin. Wat is ja. jouw rol? Ik speel William Trompenberg, een jonge ambitieuze advocaat die net het kantoor van zijn vader heeft overgenomen. En uh, door een uh, drugscrimineel wordt benaderd of die uh, een constructie kan bedenken... om uh, zijn uh, criminele geld uh, wit goed, goed. te wassen. Ik hoor een beetje Bram iets erin, of niet? Ja, die, uh, die kun je er wel bij denken, ja. nou, ja. Hoe heb jij je voorbereid op deze rol? Want jij, jij acteert natuurlijk wel, maar uh, stemacteur is nog even weer wat anders. Ja, ik had het wel eens eerder gedaan uh, door, door het te lezen. Eigenlijk niet meer dan dat. En... Uh, het is zo leuk om te merken dat je heel snel werkt. Als je filmt, dan, dan uh, zijn er vijf verschillende instellingen voor één scène. En uh, moet je je tekst leren. Hier heb je je tekst gewoon voor je staan. En uh, vlieg je er doorheen eigenlijk. Dat ja. vind ik zo verbazingwekkend. Ja. Dus het gaat veel harder dan je zou denken. Maar ik neem maar dat je wel alles voor, los van elkaar zo opneemt. Dus die, die, die, die, die nou, het die voordeel hier is dat, uh, dat je altijd een tegenspeler hebt. Dus dialoog werken is altijd met okay. iemand in de studio die je wel ziet. Dus dan kan je het ook iets meer samen maken. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je over je koptelefoon je tegenspel hoort. Wat ook kan. Maar dit is leuker om ja. te doen, ja. En hoe heb jij je voorbereid op die rol? Veel ook uh, Moskow bekeken? Nou, nee. Ik moet je eerlijk zeggen dat het... Uh, ja, dat je hebt je helemaal niks gedaan. Hebt ja. gedaan. Ik heb eigenlijk geen reet uitgevoerd. <laughs> <laughs> en nu doe ik het gewoon. Nee, nee. Nee, niet Zo'n karakter is misschien een beetje geïnspireerd... maar het is wel heel ver weg. moet Je moet er je eigen ding van maken. Het is hem niet. Nee, maar dat jij wel de hele research hebt gedaan. Die irritair ken je helemaal van haven tot kort. Ik heb alle boeken en alle rapporten gelezen... en dat vond ik ook wat intrigerender aan... omdat al die boeken en al die rapporten elkaar nog steeds tegenspreken... in wat er in die tijd nou in godsnaam is gebeurd. Vandaar dat ik dat wat er nou precies is gebeurd... dat vind ik ook niet zo interessant. Ik heb ook niet de pretentie dat ik het nu eens even ga vertellen... Maar het gaat me vooral dus om het waarom. Waarom heeft dat hmm. kunnen. En er zijn partijen die nu weer pleiten voor infiltranten. Juist, is het is hoogst actueel als het wordt uitgezonden. Ja, ik denk dat ze op de hoogte waren dat er misschien een hoorspelserie <laughs> kwam. En dat ze dachten, hey, nee, maar het is ook heel logisch. Want die, die affaire is natuurlijk zo'n soort... Ja, het is een partij moddervechter geweest. Het was ook heel erg beladen en emotioneel. Je was voor of tegen Amsterdam, je was voor of tegen het IRT. Ik denk dat ook die hele commissie van Traai, die parlementaire enquête... dat die niet meer de afstand konden nemen om daar nou eens een keer nuchter naar te kijken... van zo'n groeiinformant. Je, kan je die nou wel of niet gebruiken? En misschien dat we nu zo langzamerhand ja, zo ver zijn... dat we daar eens een keer rustig nou, en nuchter met afstand naar kunnen kijken. Er komen 70 afleveringen, zei ik al. Hoeveel, hoe ver ben je? Al? Hoeveel staat er al op de band? Uh, nou, je hoorde net de eerste scène... en daar moeten toch nog een paar kleine dingetjes... moeten daar nog wel weer in. Ja, dat, dat, dat is... Uh, ik, ik ben nu aan het opnemen, ook met Sanne... Uh, met Sylvia Porta, die dan uh, nu uh, zijn secretaresse is. Ja, je gaat met hun twee ga je door het hele verhaal heen. Uh, en dat geldt voor alle andere rollen. Maar ja, er is nog altijd ergens een ober of zo... Of een, uh, of, een, uh, of een portier of zo, die ook nog moet worden ingesproken. En dat, ja, dat doe je toch pas een beetje aan het, ja. aan het einde. Ja. Oké, okay, dus dat, dat blijft gewoon bezig april Is het af, uh, dan is het te horen elke nacht om kwart voor één. Ja. Uh, de Spin geheten. Ja, Hartelijk dank voor jullie uitleg, we gaan allemaal luisteren. Graag gedaan. Dan is hier de laatste vraag, de handpaard. De Beatles bij blokken. Het mediaarchief. Het is vandaag 27 jaar geleden dat de Space Shuttle Challenger een kleine minuten na de lancering explodeerde en de hele wereld keek mee naar die ramp. Suddenly, an explosion. We kijken heel goed naar de situatie. Het is malfunction. een NASA loses alle communicatie met Challenger. Maar de crowd nog steeds niet realize dat iets is veranderd. Met een de Challenger geïnteresseerd. Onze eigen astronaut Wubble Ockhols zou meegaan op de volgende vlucht van de Challenger. En kende ook een groot deel van de omgekomen bemanning. In 2006 werd Okkels door Andries Knevel geïnterviewd over dit ongeluk. Ja. Yeah. Dat, was, dat was voor mij schokkend, want uh, ja, voor meerdere redenen... maar ook Dick Kobe, de commandant, dat was mijn kamergenoot. Zo. En uh, het was ook nog ja, extra triest. In, in, dat was iemand die kwam uit, oorspronkelijk uit de, uit de Experimental Flight School... Bij, uh, bij Edwards Air Force Base. Dat was dus iemand die, die heel gevaarlijke vluchten deed. En, ja. en zijn vrouw was altijd bang en weet ik wat dan ook. En dan waren ze blij Dus uiteindelijk... In de Civil Servant kwamen hè, dus in, en, en dan bij NASA. En dan astronaut zijn was minder gevaarlijk, zei we op, ja. Ja, ja, Want Je strijd. kent ze waarschijnlijk allemaal, want je, ze ja. je vier maanden later en het je collega's daar ja, ergens op die bouw. Ja, vooral, vooral dus uh, Dick was dus mijn kamergenoot en Mike Smit zat bij mij in de groep, hm. in de trainingsgroep. Als de challenge niet was ontplof, was we ook al twee keer de ruimte in geweest. Nu bleef het dus bij maar één keer. Dit is Radio 1: Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Katrien Kel, presentatrice en journalist al jarenlang. Willem Schonen is hoofdredacteur van Trouw. Hartelijk welkom allebei. Um, nieuw hoorspel dus over de IRT-affaire. We hebben het net gehoord. Wel laat, uh, s'nachts om kwart Pff, ja, ja, heel laat. Maar <laughs> je kan op allerlei manieren terugluisteren, natuurlijk. Wel leuk, toch ja, een hoorspel. Prachtig. Heel mooi. ja. Ja, als het net zo genieten wordt als over die uh, vastgoedaffaire... waar dan die uh, serie over is, uh, zoals afgelopen zaterdag. Nou, dat vind ik helemaal geweldig. Gewoon. Dat is op tv, hè? Nederland ja. 2, geloof ja. ik, elke, elke ja. zaterdagavond nu. Ja. Maar, maar wordt er nog goed naar geluisterd? Weet je dat eigenlijk? Nou ja, het zit in Casa Luna. Dat is wel ook een programma van de NCV. Uh, maar dat wordt heel goed beluisterd, ja, van 12 tot 2 ook een nacht. dat is heel op... goed dan? Nou ja, voor dat tijdstip. Ik, ik weet niet precies precieze aantallen eerlijk gezegd... maar als je die cijfers, wat ik me zo uit mijn hoofd herinner... Maar de hoorspellen werken nog. Ja, zeker. En dat is nu al, al een traditie, die ze daar heel lang doen. Ja. Uh, tegen kwart voor één is dat hoorspel dan. Uh, uh, het bureau is daar ook heel helemaal. Ja, ja, ja, ja. uh, ja. Maar hij heeft inderdaad ook al uh, meer dingen gedaan. Ja, het was een tijdje weg natuurlijk, dat hoorspel. Vaak ook wel uh, arbeidsintensief, maar mooi. Ja, het is heel mooi, ik vind het prachtig. <laughs> ja. nou, ik, zie, ik zie jou wel Willem. Ja, ja, ja. ja, vooral omdat je geen beeld hebt. Dat is echt vind ik het zo mooi. Ja. ja, dat is mooi voor radio, jongens. Ja. Uh, goed, uh, we gaan zo meteen doorpraten over andere zaken uit de media. Deel 2 van het Forum is het laatste nieuws. Hier is Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Een directe intercityverbinding tussen Amsterdam en Brussel... over het normale spoor is mogelijk. Dat heeft ProRail gezegd tijdens een parlementaire hoorzitting in Brussel. In de bestaande dienstregeling is 16 keer per dag ruimte om van en naar Den Haag te reizen. Om die verbinding dan door te trekken naar Amsterdam moet wel de dienstregeling nog worden aangepast. Komende nacht kunnen dak- en thuislozen voor het laatst gebruik maken van extra bedden in de opvang. Vanwege het winterweer was de afgelopen twee weken de winterkoude regeling van kracht. En nu is het gaan dooien en moeten daklozen weer zelf een slaapplaats regelen. De band die gisteren optrad in de nachtclub in het Braziliaanse Santa Maria waar brand uitbrak, heeft doodsbedreigingen ontvangen. Dat heeft de gitarist gezegd. De brand heeft tot dusver aan 234 mensen het leven gekost. En oud wielrenner Christian Nierman heeft bekend dat hij EPO heeft gebruikt toen hij voor de Rabobank ploeg reed. Dat gebeurde volgens de Duitse in de jaren 2000 tot 2003. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Online. Vanmiddag is het overal droog met flinke ruimte voor de zon. Het wordt circa 6 graden en de zuidwestenwind neemt gedurende de middag toe tot matig aan zee vrij krachtig. Doordat het IJsselmeer nog vol met ijs ligt blijft de temperatuur in het zuidwesten van Friesland... en het westen van de Noordoostpolder vanmiddag steken rond 3 graden. Vanavond raakt het geheel bewolkt en volgt vanuit het westen regen.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 Ook woensdag is het nog zacht en onstuimig. Daarna wordt het wat rustiger, maar gaat de temperatuur ook weer iets omlaag. ANWB verkeersinformatie. Files op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle bij het Harde 2 kilometer. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem bij Hoenderlo 5 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer vrij. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Katrien Kel en Willem Schone. Katrien, eerst even over jou, want er is nieuws. Uh, ja. Je ja, komt weer in een nieuw tijdschrift. Ja, zeker. Eind uh, februari. Ja, ga je nu ook aan me vragen of ik gek geworden ben? <lacht> de meeste van mijn collega's yes. Eerst vragen dat namelijk. Eerst beginnen we even gewoon. <lacht> ik bedoel, wij zijn hier netjes, wij zijn uh, van samen op de wereld. <lacht> Katharine, ik begrijp dat jij met een nieuw blad komt. <lacht> ja, en uh, dat is heel erg leuk. Want ik uh, schrijf al een paar jaar voor Gezond Nu... wat een uh, blad is dat dit jaar 50 jaar bestaat. En ik maak elke maand een groot interview voor ze. En nou ja, hoe dat dan gaat, je praat met elkaar over dat blad. En dan zei ik, kunnen we niet eens dit of kunnen we niet eens dat? Maar omdat zij eigenlijk voornamelijk met gezondheid bezig zijn... zei ze dan elke keer, nee, dat doen we niet. Maar waarom begin je dan niet gewoon een eigen blad? En dan geven we dat als bijlage bij Gezond Nu omdat we 50 jaar bestaan. Nou ja, dat vond ik natuurlijk zo leuk. En het is zo enig om zo'n blad te maken. Dat, uh, ja, ik heb graag ja gezegd. Maar is het niet gewaagd om zo'n blad te maken? Al die bladen gaan over de kop. En maar goed, aan heel de vrouw. goed. Jurn. Ja, nee, het is echt een totaal onverwachte vraag. Op de dag dat het persbericht naar buiten kwam... werden er twee bladen bij Sanoma opgeheven. Dus ja, dat geeft de burger moed. <lacht> nou ja, maar ik denk... Ja, maar je hebt, voor de goede, je hebt natuurlijk ook ooit een blad gehad. Ooit een blad gehad, ja. ja maar dat is om zakelijke reden misgegaan. Maar um, weet je, dat was ook een glossy. En dat is, past toch misschien iets minder bij mij dan een journalistiek verantwoord blad, wat, wat dit wordt. Uh, waarin je eigenlijk zou kunnen zeggen dat dit blad een talkshow is... maar dan geschreven. Dus ik laat allerlei mensen die ik ontmoet heb uh, in het verleden... en nu nog ken en waar ik dingen mee beleefd heb... en uh, die laat ik aan het woord. En ik probeer om een soort uh, link te maken tussen de generaties. Dus uh, natuurlijk zou je bij mij denken... dat is een blad voor uh, de plus 40 vrouw. Nou, oké. Okay, ik dat... wou net zeggen, kan Willem Schoon het ook gewoon lezen? Ja, die kan het ge daar wordt hij niet ziek van. Dan krijg er <lacht> geen pukkels van, niks. Gaat het ik het nou, doen. voorlopig nu één keer. Okay. En als de mensen het leuk vinden, en dat hoop ik natuurlijk van harte... dan gaan we misschien nog wel een keer doen. Maar in principe is het één keer. En, uh, Maar ja, dat, dus die, die verbinding tussen de generaties, tussen oud en jong... die probeer ik ook in het blad te maken... door jonge mensen aan het woord te laten over ouderen... en ouderen aan het woord te laten over ja. jongeren. Het voordeel is natuurlijk wel, je leeft eigenlijk mee met het gezond nu. Dus de distributie en alles, dat is allemaal Precies. geregeld. Ja, dat, dat zie jij goed. Ja, ja. Dus dat is uh, mooi. Maar ja, we gaan het natuurlijk ook nog uh, losverkopen. Ja. Wat zit je mee? Oh, Willem, als je nu <laughs> je eigen gezicht kon zien, dat is toch het nadeel van radio? Nee, maar we nee, Het is heel goed. Ze zeggen altijd: in, in, in de slechte tijden moet je innoveren. Dan is de, zo is dat. Dan is de noodzaak om te innoveren het grootste. Precies. Maar het is wel een hele slechte tijd. Hoor. Ja, het is een hele tijd. De tijdschriftenmarkt er heel. We hebben op zich niet zo last van. We hebben vorig jaar de zaterdagkant vernieuwd en twee nieuwe bijlagen uitgebracht. Die gaan heel goed. Maar de tijdschriftenmarkt is op de heel het erg slecht. Het is rampzalig omdat heel de adverteerders het af laten weten, ja. Nou. En met name de assistentiebank. Ik weet niet of je veel van assistentie moet hebben. Nou maar... ja, natuurlijk. Moet de, iedereen moet daar iets van hebben. Ja. Natuurlijk, maar maar... Voor, Voorlopig eerst één keer en dan kijken ja. of het leuk is. En, ja. Ja. Precies. Okay, dat is en dat. ik hoop erg dat mensen op een blad zitten te wachten... wat ook inhoudelijk wat voorstelt. Zeker. Uh, president Obama, die zei gisteren in een interview... dat uh, de media uh, nogal een belangrijke rol spelen in het politieke debat. Uh, te veel, vindt hij. Hij uh, haakt dan met name in op uh, Fox News, hè, rechtse zender in, in Amerika. Die hebben nou toch echt wel een soort anticampagne gevoerd. En hij zegt ook, ja, de Republikeinen die, uh, die gedragen zich ook mee veel meer... van als Fox iets meldt of zo, dan, dan gaan ze daar achteraan... en stellen hun oordeel daaraan uh, bij. Willem, is dat een trend die we ook in Nederland zien? Jawel. Jawel, dat zie je in Nederland ook wel. Maar dit is wel een beetje een speciale situatie. Je hebt natuurlijk daar toch een zekere zin in een politieke impasse... omdat je een meerderheid van de Republikeinen in het congres hebt... En een, een, een democratische president met een uh, fiscal cliff als ze nog steeds boven hangen. Ja. Dus er moet onderhandeld worden. Nou, bij de republikeinen zit altijd niet Hoe ver gaan we met praten of, of hoe ver gaan we met de hak in de zand zetten? En dan is ja, dan is een, een Fox News die let daarop en die die die, zin, die speelt daarop in. Dat is logisch. Dus dat ze mee onderdeel worden van dat uh, van dat proces. Dat is heel logisch. Ja. En dat Obama die zender niet in de hand heeft dat is ook, dat is ook evident. Het is wel heel erg. Het, je ziet het wel heel erg meer in de anglo saxische traditie dan bij ons, mm. denk ik. Nou. Of in de mediterrane traditie. Wij zijn al wel redelijk keurig. Maar goed, we hebben een tijdje geleden ook uh, de Telegraaf gehad met Marx Rutte op de voorpagina. Nou, wat dacht je van de Emel Roemer bij de Wereld Door? Ja, dat is Dus Op het moment dat hij op het hoogtepunt van zijn ja. zetels was, is hij gewoon uh, naar beneden gedonderd. Dat zeg de vaar, jij zegt, de vader uh, zat toen toch terug in de oude traditie van we moeten onze PvdA een beetje nou, helpen. Dat, dat we, nou, dat vind ik wel een beetje complottheorie. Ja, ja, dat, dat werd in die documentaire van, uh, over Roemen werd dat toch wel een beetje gesuggereerd. Ook. Ja, maar of dat nou zo is, dat weet ik allemaal niet. Ik, bedoel, ik weet ook maar al te goed, als je in een live programma zit, hoe je op een gegeven moment meegesleept kan worden door de dingen die er gebeuren. Ik bedoel, uh, ja. zo gaat dat nou eenmaal. Maar dan zie je dus wel dat het angstaanjagend belangrijk is, eigenlijk voor een politicus. Ja. Hè? Nou, maar dat is natuurlijk wat we ja, volks... niet zo partijgebonden je kunt, je kunt hier de media niet meer zo heel strikt indelen van nog wel een beetje vanuit de oude zuilen. Die hoort bij de PvdA, nee, die hoort waar. bij de CDA, die hoort bij en de SP. En zeggen, dat is in Amerika wel. Dat welke. is daar ja, meer, natuurlijk. dat, hek, dat ja. heb je daar meer. Ja. Ja. Ja. Maar de invloed is natuurlijk ja, de groot. Invloed is de invloed en en is er zeker. Zeker ja. op televisie. Ja. Dat, dat, uh, als je bij Paul Witteman wordt afgebrand als politicus... Nou, dan krijg je het heel zwaar. Ja. Maar, maar goed, is het, dat, dat is een wat, wisselwerking. Want kijk, die, Dat zijn programma's die iedere Haagse kwestie gewoon groot maken. Ook al is het een klein dingetje. Politici weten dat, dus die zullen ook niet nee zeggen als het wordt uitgenodigd. Dus die gaan er naartoe, doen aan het spel mee, enzovoort, enzovoort. En, en wat zijn dan, uh, wat dat betreft, beeldbepalende media in Nederland? Paul Witteman noem je al even. Ja, dat ja. draait door natuurlijk ook. Ja. Telegram, en Nieuwsuur, ja, telegram, denk ja, ik ook. Ja, dat heb je gezien met, met, met de exploderende discussie over de, de inkomensafhankelijke zorgpremie. Ja. Maar dat is natuurlijk, het is, was Rutte zijn, zijn huisblad, zeg maar. En, en, nou, op en, zich zegt en, dat en natuurlijk ook. Een vind ik vind het wel weer VVD. pleiten voor de Telegraaf. Dat ze in die zin dan onafhankelijk zijn. Ik bedoel, het is niet een nou ja, VVD-blaadje, zoals zoveel mensen dan ja, zeggen. Want de, ja, nee, nou ja, in die zin. Ze hadden een goede neus voor het feit dat er in de, in de, in de VVD iets ging exploderen. Ze, ze vonden dat Rutte het veel was afgedwaald ja, van de VVD. Ze kwamen op voor hun, uh, ah, hun achterban. Ja. Ja. Nou, ja. ja. uh, hoe invloedrijk is trouw? Als je de, kijkt naar de agenda bijvoorbeeld? Nou ja, het meest recente belangrijke ding wat wij daarin hebben meegemaakt, was zeg maar de beslissing van de CDA om wel of niet mee te, in die gedoodconstructie te stappen. Dus het congres, partijcongres van oktober 2010, als je dat nog herinnert, waar die beslissing moest worden genomen. Ja, toen in de aanloop naartoe hebben wij gezegd van, in een commentaar dat, dat de CDA in die constructie niks te zoeken had. Nou ja, dan ben je onderdeel van, van die discussie geworden. Ja. Maakt dat je positie dan als krant ook niet lastig? Ik bedoel. Want als dan op een gegeven moment wel die gedoogconstructie wordt aangegaan... dan heb je een handicap, denk ik. Nou, nee, dan, dat is niet zo erg. Dat is niet zo erg. Dan kun je wel zeggen, van, oké, okay, die beslissing is genomen. Dat was toen ook een beetje de stemming. Dat is, die discussie is heel hard gegaan. Ook, op, ook sterk op, op personen, hard gericht. Hm. Maar goed, dat is dan een congresbesluit. Dan gaat het, gaat het verder. En dan kun je door met je verhaal. Dat effect wat je noemt, heb je wel een beetje gehad met, uh, met uh, de Telegraaf en Paars. Als je dat nog kunt herinneren. Daar had de Telegraaf heel erg de hak in het zand zitten. van dit moet niet gebeuren. En die kwamen toen een beetje journalistiek in de knel. Omdat ze eigenlijk toch ook weer gewoon positief moesten gaan berichten over dingen die Paars dan wel deed. Ja. Dat wordt dan weer een beetje lastig. Ja. We hebben het in die, die gedoogconstructie. Het eerste half jaar zijn we, zijn we daar redelijk mild over geweest. Want dat moest, dat moest je ook al zijn. Want het ging ja, eigenlijk, nee, eigenlijk het ook wel ook redelijk goed gaan. Ja. Alleen na ja, nou, nou, een half jaar ging ja. het helemaal fout. Catherine uh, lees jij bepaalde dingen of kijk jij bepaalde dingen... om uh, juist je mening uh, zeggen, daarin te vinden? Of, of, of juist uh, zeggen, te verdiepen in wat de tegenstander vindt? Uh, ja, ja, maar ik, uh, ik weet waar je nu naartoe wil. Uh, nee, want... nee, oh. nee, nou ja, <laughs> wat, wat denk je? Kijk, <laughs> ik, nou ja, ik, ik denk af en toe wel eens van: ik zou wel beter ingelicht willen zijn, voorgelicht willen zijn, voordat ik mezelf een uh, oordeel kan uh, mm -hmm. maken. En dat, dat is, ik vind wel dat er een erge neiging is om meteen een oordeel te hebben, zonder dat je nog precies weet hoe het nou in elkaar zit. En dat, dat vind ik wel. Moeilijk af en toe. Mm. Oh, dat is eigenlijk een beetje een bruggetje naar waar we nu Precies, al zijn. Precies, dat oh, bedoel ik. Zo had ik het nog niet eens bedoeld. Maar Kijk, meer, meer nou, zo van... Ben ik wakker of niet? Ja, ja heel <laughs> goed. Nou, <laughs> laten we daar gelijk over doorgaan. De meningenjournalistiek. Uh, de Volkshand van afgelopen zaterdag. Daarin staat een stuk van de ombudsvrouw van die krant. Uh, dat ze veel reacties krijgt van lezers die vinden dat er in de krant te veel meningen staan. En ze haalt ook een specifiek voorbeeld aan met de uh, inkomensafhankelijke zorgpremie. Daar is die weer. Toen stonden zeven opiniestukken in de Volkshand en eigenlijk maar één feitelijk stuk. Waarin ook nog eens een keer allerlei meningen van politici uh, werden afgedrukt. En de conclusie van de ombudsvrouw is dus, je kunt niet ingrijpen in de vrijheid van columnisten, maar de krant moet wel een afgewogen geheel van feiten en meningen zijn. Willem, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, het, het, dat is zo, maar, maar, maar tegelijk is het ook zo, wat, het voorbeeld wat, wat, wat daar genoemd wordt, dat is wel een heel mooi voorbeeld, omdat daar, zeg maar, eigenlijk de discussie al begon voor dat feit op tafel lagen. En als we met z'n allen hadden gezegd, als iedereen zich nog kan herinneren, dat er waren berekeningen van onder andere de NOS, over de gevolgen van de invoering van die zorgvankelijke premie. Mm -hmm. En die zou dramatisch zijn. Nou, dat was alleen nog maar een soort inschatting van media. Dus er lagen nog geen En wij en RTL hebben dat eigenlijk ja, samen gedaan. Die hebben dat is samen gedaan. Of de media, niet samen dat onderzoek, maar die hadden ongeveer dezelfde uitkomst. Ja, dat is een dinsdagavond volgens mij. Dus, ja. dus toen, toen moest, alles moest nog komen. De voorstellen moesten nog komen. Dus als we toen met z'n allen hadden gezegd van. Uh, Oké, okay, laten we wachten op het voorstel. Daar hadden we nu nog zitten wachten, hè, want het is er nog steeds niet. En over een half jaar, had je nog wel een half jaar ver, of een jaar verder geweest. Dus, en terwijl die, die discussie, die begon gewoon. En dat is dan heel lastig om dan te zeggen van... je moet er helemaal niks mee doen. Terwijl je weet, je hebt nog niet echt feiten. Dat veranderde toen een dag of twee dagen later... omdat Stef Blok, de fractievoorzitter van de VVD... Toen nog, en, en de hoofdonderhandelaar, Notitians. die, die kwam zelf met cijfers ja. naar buiten. Ja, dan heb je wel een basis om. Ja. Uh, maar goed, even los van dit voorbeeld, uh, ik heb het idee dat het. Ik bedoel, dit, zij noemt dit als voorbeeld, maar dat er dus soms te veel mening in een krant staan en misschien te weinig feiten. Dat die balanshoek is. Kun je daarin herkennen? Nou ja, je, ja, je kan me wel herkennen dat, ze, dat mensen daar kritiek op hebben. Ja. Dat, dat kan ik me niet zo voorstellen. En dus je moet daar heel erg voor waken. Je moet, maar dat betekent dus ook dat je heel erg moet waken om niet te vroeg in discussies te stappen als er nog niet echt een goede basis voor is. Ja. En daar krijg je het probleem, dat wordt ook in dat stuk van de, van de ommensvrouw genoemd, terecht dat je een, een verschil hebt tussen, tussen redactionele stukken en columnisten. Ja. En columnisten mogen natuurlijk een aan de haal gaan met van alles en nog wat. Ja, die hebben ja. veel meer vrijheid wat dat betreft. Ook, ja. ook dingen die bijvoorbeeld niet eens in de krant staan, daar mag een columnist gewoon over schrijven, vind je? Ja, vind ik wel, tuurlijk. Ja. Of dingen die hem, die hem persoonlijk aangaan, of wat ook. Ja, nee, dat is, dat is de vrijheid van een columnist. Maar ik vind dat over... Het, weet je, dat vind ik het aardig. Ik heb ook wel eens onaardige dingen hier gezegd over de NRC. Maar de laatste tijd is de NRC, vind ik, heel goed bezig met dingen uh, goed uit te leggen. Dus hmm. dat je denkt, oké, okay, nou, dit is achtergrondinformatie, daar heb ik wat aan, weet je wel. Kan ik een beter, beter oordeel vormen? En, en dat doen ze wel goed de laatste tijd. Is dat ook meer een, een kant die de kranten opgaan? Ja, eh, absoluut. Zo, sowieso? Dat is een belangrijke functie van de krant, ja. ja om de, om dingen, dingen uit te leggen en te analyseren. Ja. Facebook en Twitter en weet ik veel, nou, je wordt ermee gebombardeerd. Daar heb je geen krant meer voor nodig, toch? Nee, voor die, die kort door korte, de bocht nieuwsdingen. Ja. Ja. ja, maar die aardige achtergrond, is, dat, is, dat is absoluut een functie van de krant. Dat is misschien op het ogenblik wel de belangrijkste functie. Maar nogmaals, als dat betekent dat je moet wachten... Ja, Totdat dat er feiten zijn het terwijl het land de in de fik staat, dat wijze, of een partij. Ja. Uh, dan dat wordt het dat wel een niet. dilemma. Nee, dat door, kan niet door. altijd. Um, de, nog even over de, de, de nieuwsartikelen. Want uh, bedoel, ik heb ooit op een journalistiek gele, uh, gezeten. En de eerste ding die je leert is dat de nieuwsverhalen daar hoort geen mening in te staan. En die, dat uh, doe je in columns of in opiniestukken. Uh, toch, toch zie je dat wel verschuiven. Bedoel, ja. uh, en dat wordt dan vaak gedaan onder het mom van een reportage van een verslaggever. Die gaat dan ergens een buurt in. En maar zet daarin toch ook wel even zijn eigen bevindingen en meningen. Ja, ja en ik, wat ik. Uh, ook wel daarin kwalijk vindt, is dat uh, nogal wat collega's, maar zeggen, met een vooropgezette mening ergens heen gaan en dan bewijs zoeken voor die mening. En dat is natuurlijk een journalistiek die ik een beetje ranzig vind hoor. En dat zie je wel steeds vaker. <lacht> Willem? Ja, ja, ik ben het met je eens. Nee, nee, je moet, moet je zo lachen bij je. Nee, je moet het wel bij nee, je. moet het proberen Nee, dat is een beetje een, een, beetje een trend ook. Om, ja. uh, om de, de, ook de journalistiek te verpersoonlijken. En ook dus de journalisten meer en meer in beeld te brengen. Maar dat moet je heel erg voor waken. Ja. Eigenlijk moet dat niet gebeuren. Nee. Um, goed, nou, uh, ja, dat was het dan voor nu. Oh, oh ben, je ben je er al doorheen. Moeten we niet nog iets nieuws voor je bedenken? Nee, je Zal ik nog nieuwe... even iets over mijn blad vertellen? Nee, daar heb je genoeg over verteld. En uh, even hebt niet meer zo achterdochtig, Katrien. Hoezo? Nou, je, je denkt dat ik de hele tijd allerlei dingen achter jou zoek, maar... Achter mij zoek? Nee, nee. Nee. Nee. nee. Dat was gewoon, mij... ja, dat is gewoon de belangstellend. Dat was gewoon belangstellend. Uh, dankjewel, Willem Scholen namens Trouw. En Katrien Kel, namens jezelf. Hartelijk dank. En tot de volgende keer maar weer. We gaan een liedje draaien. Uh, Will and the People. ja de een hele grote hit met uh, Lion in the Morning Sun. Dat was een zomerhit van het het afgelopen jaar kan je zeggen en dit is een nieuwe van ze ook leuk holiday Looking out the window, the sun is shining. The me. is my lilo So we should go, we should go. 14, or 40, lie about your age. Find me, for me, party. followed by rage.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 en de people dus. Hun nieuwe liedje heet uh, Holiday. We gaan uh, de nieuwsquiz beginnen voor deze week. Robin verdriet hij is 30 jaar, komt uit Tiel, is de eerste kandidaat. Hartelijk welkom. Ja, goedemiddag. Je bent accountmanager uh, in wat? In koffie ben ik. Koffie? Koffie, ja. ja. Oh, wat grappig. Ja, ja, zeker. Al zien, je probeert de koffie aan de man te brengen bij bedrijven? Ja, zo? bij bedrijven inderdaad. Ja. Dat ze jouw merk daar in de machine stoppen. Ja, inderdaad. Dus, uh... Oké, okay. ja. Nou, goed. Uh, leuk. Uh, nou, tussen onderweg, dus waarschijnlijk. En dan de radio aan en het nieuws een beetje volgen. Kijken of dat ook beklijft. Uh, eerst maar eens bepalen wat de nieuwsfactor wordt. Daar komt-ie. De Nationale Nieuwslist. Goed Ik was zo zenuwachtig vanochtend. vanochtend. Greg 24.6. Zo, dat is heel hard. Maar die pakt wel heel veel. hoor. Ja. Blijven zitten, blijven gaan. Hij moet niet gek worden nu in zijn hoofd, Mulder. Hij moet. Dit is zijn tactiek top. om mij los te schudden. De handen nu op de We naar Greg toe. Goede lijn, tweede binnenbocht en goed adem. Hij is naast Greg. Hij is ernaast. De laatste kruising merk dat ik dichterbij kom. Ik denkt ja, met jou op pakken. En... en hij gaat hier op weg naar zijn wereldtitel, Michel Mulder. Het die was gewoon karakter. Was zo hard vechten op de lijn. Ja. ja. nu normaal. Wereldkampioen, sprint, schaats, ja, vannacht werd uh, Michel Mulder wereldkampioen sprint in Salt Lake City. Hij uh, eindigde dus als eerste. Na uh, hem kwam de Finn Pekka Koskala en de Nederlander Hein Otterspeer werd derde. Vraag 1. Het was Mulders tweede wereldkampioenschap in één jaar tijd. In welke andere sport werd hij op het onderdeel 500 meter ook wereldkampioen? Uh, Inline skating. En dat is goed. Afgelopen september deed hij dat in het Italiaanse San Benedetto del Tronto. Vraag 2. Welke schaatster won in Salt Lake City het vrouwentoernooi? Uh, Richardson. Heather Richardson is uh, inderdaad goed. Yu Jing uit China en de Koreaanse Lee sang Hwa werd de derde... en uh, heel knap vierde de Nederlandse Thijsje Unema. Vraag 3 is een kop uit de krant. Ik lees hem voor en je krijgt er ook drie mogelijke antwoorden bij te horen waar hij over gaat. Eerst een redding, dan begint de strijd. Eerst een redding, dan begint de strijd. Gaat dit over? Doelman Kenneth vermeer. Hij was gisteren namens Ajax een van de beste spelers van het veld. Toch konden zijn reddingen nederlaag tegen Vitesse niet voorkomen. 2. De inschatting van de Franse opperbevelhebber. Die weet dat de bevrijding van Timbuktu slechts het begin is van de strijd tegen jihadisten in Mali. Of drie, het gaat over de SNS... waarbij een forse juridische strijd wordt verwacht... als de obligatiehouders moeten meebetalen aan een redding van de bank. Dus eerst een redding, dan begint de strijd. Ik denk het laatste. En dat is inderdaad goed. Dat was een kop uit de NSC Next van vanochtend. De kans dat de staat SNS te hulp moet schieten lijkt groot... en dat zou de belastingbetaler geld kosten. Minister Dijsselbloem zou er voorstander van zijn... om obligatiehouders te laten delen in deze kosten... maar dat lijkt juridisch lastig. Vraag 4. De bank meldde vanochtend te denken aan een uitgifte van iets... om zich uit de problemen te redden. Wat willen ze gaan uitgeven? Obligaties. Er staat hier aandelen. En dat is ook wat de jury graag gaat willen horen. De bank hoopt dat mensen aandelen willen kopen om met de opbrengst gezonder te worden. We gaan naar vraag 5. Dat is een geluidsfragment. Luister goed. Wie, hier, wie is hier aan het woord? Ik vind ook dat we uit moeten zoeken of je door andere winningstechnieken het aantal aardbevingen kunt beperken en de sterkte van aardbevingen kunt beperken. En ik vind dat we al op hele korte termijn andere maatregelen moeten nemen om de schade voor de mensen in ieder geval zoveel mogelijk te voorkomen. Ik denk dat de minister van landbouw, maar ik weet zijn naam niet. Het is minister Kamp. En hij gaat vooral over economische zaken. Uh, hij maakte bekend dat de aardbevingen in de provincie Groningen als gevolg van de gaswinning uh, zwaarder kunnen worden. En dat zou dan veel schade opleveren, maar terugschroeven van de gaswinning is economisch nadelig, zegt hij. Vraag 6. Kamp was gisteren op bezoek in Groningen en spreekt vanavond met bezorgde bewoners. In welke gemeente is die bijeenkomst? In Eelde? In Eelde, zei je? Ja? Nee, dat is niet goed. Het is in Loppersen, dat was afgelopen augustus... daar was een aardbeving van 3,4 op de schaal voor Richter. En de bewoners zijn bang voor meer... nu de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij... daar steeds meer gas is gaan winnen. Laatste vraag. Vier punten kun je daar nog mee verdienen, maximaal. Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En we willen graag weten wie hier wordt bedoeld. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dus we zoeken een persoon. Daar komen de aanwijzingen. Vier. Ik doe anderen graag na. Drie. Het is nu drie op een rij. In 2010 won ik met Servië de Davis Cup. Stop. Dat is uh, Novak Djokovic. Dat is inderdaad goed. Uh, ken je dat niet dat hij uh, af en toe anderen nadoet? Nadal bijvoorbeeld. Ja, dat is gewoon niet echt. Hij een, een, ja. broek te trekken. Hij ja, ja. wordt ook de Joker genoemd hè? Dat is zijn bijnaam. Hij won het toernooi voor de derde keer op rijden Australië in de open gaat het natuurlijk over. En uh, in 2010 won hij met Servië. Uh, de was het nou 2010 of 2012? De Davis Cup. Nou ja, whatever. Hij heeft uh, ooit met uh, Servië die uh, Cup gewonnen. Uh, Djokovic zochten we inderdaad. Je komt op 5 in totaal. En daarmee gaan we hem vermenigvuldigen in deel 2 van de quiz.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 Het kabinet zet de bonden te veel buitenspel bij de bezuinigingsmaatregelen. Het enthousiasme over het poldermodel is danig bekoeld. Volgens Ton Heerts, dat is de voorzitter van de vakcentrale FNV, krijgt het sociale overleg geen kans doordat Rutte II hardnekkig het eigen beleid doorvoert. Van onderhandelen met de sociale partners is hierdoor geen sprake, zegt Ton Heerts. Wat vindt u? Het kabinet zet de bonden te veel buitenspel bij de bezuinigingsmaatregelen. Bent u het eens of oneens met die stelling? De Sms staat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101, u kunt ook stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Terug bij Robin Niemans, verdrie 30 jaar Tiel. Scoorde zojuist 5. Uh, um, daarmee gaan we vermenigvuldigen. En nu is het zaak om zoveel mogelijk uh, vragen goed te beantwoorden. Want uh, hoe hoger, hoe beter natuurlijk. 90 seconden de tijd. Ik stel de vraag, moet helemaal gesteld worden, dan het antwoord, of pas. Daar komen ze. De nationale nieuwswisseling. Nederland is nog steeds kwetsbaar voor overstromingen. Zei welke minister dit weekend in de Volkshand? Schuld. Is goed. Wie prees tijdens de Holocaust herdenking uh, Mussolini en viel daarna in slaap? Berlusconi. Dat is goed. Op welk continent is zondag een Nederlands onderzoekscentrum geopend? Uh, Afrika. Antarctica is het. Uh, hoe heet de bekende woestijnstad in Mali die Franse en Malinese soldaten hebben heroverd op de islamisten? Timbuktu. Dat is goed. Welke prijs is in Paradiso in Amsterdam uitgereikt aan een imam? De COC-prijs. Hoe heet de Braziliaanse stad waar de nachtclubbrand plaatsvond? Santa Maria. Dat is goed. In welk Europees land zijn bij een busongeluk 12 doden gevallen? Frankrijk. Portugal. Hoe heet het ziekenhuis dat afgelopen weekend begon met de viering van het 150-jarig bestaan? Sofia Kindertje. Dat is goed. In welk land is een Nederlandse orgie-organisator opgepakt? Uh, pas. Orgie. Thailand. Hoe heet de Nederlandse caravanfabriek die naar China gaat exporteren? Dat is goed. Welke partij is in de peiling van Maurice de Hond gestegen naar negen zetels? Uh, 50 plus. Dat is goed. Welke dierentuin prijkt de rest van het seizoen op het shirt van Feyenoord? Leidoor. Dat is goed. Hoe heet de minister die vorig jaar op de hoogte was dat er een strafrechtelijk onderzoek liep naar de VVD'er van Rij? Pas. Opstelten. Hoe heet de nieuwe president van Tsjechië? Pas. Milos Zeeman. Wat is de artiestenaam van de Nederlandse dj's die in Groot-Brittannië op nummer 1 staan in de hitparade? De uh, bingo... bingo's. Bingo players in de kraken tegen beziektas maakte welke Nederlandse voetballers een debuut voor Galatasaray? Snijder. Goed, de Italiaanse Centrale Bank heeft noodsteun verleend aan welke bank uit Siena? Banco di Siena. Monte dei Paschi. Ja, ik moet zeggen, ik heb er ook nog nooit gepint. <laughs> ik zou het echt niet weten ook deze. Was een lastig hoor. Lastige vraag. Um, toch uiteindelijk 9 goed maal de 5. Misschien ben je daar niet helemaal tevreden over over die eerste. Nee, day. ik had er iets meer van verwacht. Ja, maar inderdaad, uh... ja. Je ah. komt op 45. Of dat genoeg is voor de weekwinst, dat is even de vraag. Wat maar de eerste, denk ik. ja, de eerste score staat in ieder geval. Je krijgt van ons mee de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. En nu afwachten. Ja, dankjewel in ieder geval. Goede reis terug, ja. Mathiel. Prima. Uh, Mathiel. Wij melden ons zometeen weer. Het is maandag en u weet het intussen, dan hebben wij een uh, werklunch met een oud-minister. En dit keer is dat de oud-minister van Justitie. Zij zat in een van de paarse kabinetten. Winnie Zorgdrager, tegenwoordig lid van de Raad van State. Met haar zometeen een werklunch na het NOS Journaal van 1 uur.